Volgens onderzoeksinstituut TNO niet verstandig de gasputten in Groningen helemaal af te sluiten. TNO wil geen nieuwe commerciële gaswinning, maar wil een strategische gasreserve beschikbaar houden. Nederland is nu voor een groot deel afhankelijk van gas uit het buitenland. Volgens TNO is er een risico op een acuut tekort vanwege de geopolitieke situatie. Zowel de Mijnraad als de Gasunie heeft eerder al gepleit voor zo'n reserve. Nederlandse marineschip Johan de Wit gaat deze week naar het Noordpoolgebied. Daar gaat het amfibisch transportschip meedoen aan een grote internationale oefening, Cold Response. 25.000 militairen uit 14 landen doen eraan mee. De oudste Nederlander is overleden. John Wang uit Laren overleed precies 12 dagen na zijn 112e verjaardag. Wang was de oudste inwoner van Nederland en van de Benelux. Hij was ook de op drie na oudste man van de wereld. Het is niet bekend wie nu de oudste inwoner van Nederland is. Het weer vanuit het noordwesten breekt de zon door. Alleen in het zuidoosten blijft het lang grijs. Het blijft droog bij 1 tot 4 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Komende nacht vriest het een paar graden. Morgen eerst zon. In de middag kans op regen of sneeuw bij 1 tot 3 graden boven nul. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Februari, het is Valentijnsdag. Ik heb door het dorp gereden. Ik heb allemaal al hartjes hier en daar gezien. Ook bij de krocht die vanmiddag opend wordt, Carina. Ja, het wordt een hele mooie dag. Het wordt een hele zon mooie dag. Schijnt. En inderdaad, overal hartjes. Ja, liefde, nou we liefde, hebben liefde. een heel druk programma. En het drukke programma uh, begint uh, met Carina Veren. Die is uh, op pad geweest voor Kabouter Pierwiet. Maar, uh, aangezien wij richting verkiezingen gaan. Openen wij ook uh, de discussie uh, over verkiezingsprogramma's met de partijen. Vandaag aan de beurt is uh, Rob de Graaf. En die komt uh, zo bij ons binnen. En dan gaan wij ongeveer een half uur, ruim een half uur mee praten. In de tweede uur praten we met Jelme Koper. Uh, we praten ook met Hilly Jansen. Ja. En Marco komt een gedicht voordragen. Want het is de 14e, een gedicht der liefde. Daar verheug ik me op. Daar verheug nou, ik zeker. Op. Nou, we gaan het zeker maken. Maar... Carina. Ja. Jij. Bent uh, bent op pad geweest voor uh, Kabouter Pierwiet. Zeker, ik ging de Amsterdamse Waterleiding duinen in. En uh, nou luister maar. Het is hartstikke leuk. ZFM. Dit is ZFM. Karina live in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik loop hier even in the middle of nowhere. Uh, op, ik ben op weg naar een familie. die hier. Oh kijk, hier staan ze al op de top van de berg. En dat zijn Brian, Bojan, Melin en Jarina. En ja, waarom ga ik nou afspreken met een familie bovenop een berg? Ik vraag het even aan Melin. Waar staan wij, Melin? In de Waterlijnduinen. Oeh, maar waarom staan we hier nou toch eigenlijk? Nou ja, we staan hier. We hebben een boek geschreven, een kinderboek. En uh, de locatie gaat eigenlijk over de Waterlijnduinen. We staan hier bij een meer... Met een eiland en eigenlijk wonen, ja, wonen hier of zijn je, zie je eigenlijk vaak wel aalscholvers. En ja, zo heet het boek ook. Het gaat over uh, de aalscholvers en het eiland hier. En het heet Pierenwiet en het eiland met de aalscholvers. Pierenwiet, wie kent hem niet? Het is net uit hè, Bojan, het boek. Ja, we hebben gisteren besteld. Jullie hebben gisteren besteld. Ik zag een heel leuk unboxing filmpje waarbij uh, jij, Melin de doos over mocht maken. Hoe was dat? Uh, heel cool, want ik vond het, het is gewoon zo leuk om dan eindelijk de boeken te hebben. Dat ja, ja. was ook een beetje spannend, hè? Ja. ja. En uh, hoe was het om voor het eerst je, jullie eigen boek vast te houden? Echt heel cool. Ja? Ja. Was het zo mooi als jullie dachten? Ja, eigenlijk wel. Het was, uh, we hebben een paar proefdrukken gedaan, maar de laatste was heel cool. Oké, okay. en ik ga eventjes naar Brian, want Brian, ik vraag me toch echt af... hoe komt het nou uh, dat jullie tot dit boek zijn gekomen? Uh, ja, we, we lopen hier eigenlijk al van, uh, zeker de kinderen al van, van jongs af aan... dat we in de waterlijn lopen. En uh, we hebben hier al heel veel kilometers afgelegd. En elke keer als we hier wandelden, uh, begon ik uh, verhalen te vertellen aan de kinderen. Die zoog ik dan gewoon uit mijn duim. En dat vonden ze uh, ja, zo leuk, dat bij elke wandeling van, uh, kwamen ze weer terug... Papa, papa, vertel nou nog eens een verhaal. Elke keer ging het, eigenlijk gingen de verhalen over een kaboutertje. En uh, op een gegeven moment uh, heeft die kabouter een naam gekregen, Pierenwiet. De naam Piriwit komt eigenlijk uit mijn, uit mijn jeugd. Um, vroeger hadden mijn buren een, een parkietje, die heette ook Piriwit. En die was heel ondeugend en heel grappig. Vandaar dat hij uh, ja, eigenlijk de kabouter Piriwit tot leven is gekomen. En um, op een dag zei Irina: uh, Laten we gewoon eens een keer een verhaal op papier zetten. Hoe leuk is het om een daar een boek over te gaan maken. Zo is het eigenlijk een beetje, een beetje begonnen. Maar hoe was dan de taakverdeling eigenlijk? Ta Want hoe maak je met z'n vieren een boek? Ja, het, is, het begon eigenlijk uh, gewoon tijdens de avondeten, s'avonds... dat we een soort van, noem uh, noemt dat, discussiëren. <lacht> uh, uh, dus we begonnen eigenlijk gezamenlijk uh, uh, een, een verhaal te bedenken. En uh, ja... We deden hem eigenlijk eerst als een soort van woordweb. Dus alles wat wij dachten van dat is leuk om in het verhaal te doen. Oh, ja. Dat hebben we echt met elkaar gedaan. Daarna een beetje bedacht van ja, wat is dan een beetje het begin, het midden en het eind? Uh, wat voor personages komen er dan in voor? Zijn dat dieren? Zijn dat kabouters? Um, nou ja, en uiteindelijk zijn dat allebei geworden. Um, en uh, ja, toen hebben we eigenlijk gewoon uh, ook alvast wat tekeningetjes gemaakt. De kinderen en, en wij... Want dat is eigenlijk ja, van want, ons alle vier. Hoe groot is hoe moet ik het Is het echt een kaboutertje, Marjan? Ja, hij is uh, niet 9 en ook niet 11 centimeter, maar hij is 10 centimeter, ja. precies. <laughs> wat goed bedacht. En wat voor karakter heeft Pierenwiet eigenlijk? Is hij nieuwsgierig? Is hij snel boos? Is hij altijd vrolijk? Pierenwiet is eigenlijk bijna altijd vrolijk en vaak best wel nieuwsgierig. Hey, ja, wat, dat is heel leuk. Wat vindt hij leuk, Melin? Om te... Wandelen. Oh, net als jullie? Ja. Ja, en ja. heeft Pierenwit ook veel vrienden? Woont hij in een groepje of woont hij al heel lang alleen in het bos? Ja, hij heeft een uh, vriend, een kaboutervriend, die heet Bart. Uh, hij heeft een, hij heeft een uh, vriend, dat is een hert, die heet Thor. Uh, en hij heeft een ijsvogelvriend, die heet Freya. Oh, wat goed. Oh, de ijsvogel, ja. ja. Die zien we hier wel af en toe, hè, in de duinen. Ik zei het bos, maar het is natuurlijk de duinen. En um, ja, waar woont hij nou eigenlijk? Want we staan hier wel een beetje koud in de, op een berg. Maar weten jullie precies waar hij woont? Hij woont op Groot Sprenkelveld. Dat is hier ook ergens in de duinen. Oh ja, dus dat is nog een stukje lopen denk ik. Ja, iets van twee kilometer lopen. En uh, als je heel oplettend bent, ga je hem misschien nog wel eens een keer in het echt zien. Ja. Wat? In het dorp of moet je... Gaan dat hij echt bestaat. Oh, oh geweldig. Oh, geweldig. Ja, nou ja, dan ja, uh, ja. hou ik mijn ogen open. We, we hebben een keer zijn huisje sta zien staan... en daar zat hij in een ton zichzelf te wassen. Nou, jee. Dus hij leeft hier gewoon. Rijk fantasie. Nou, ja, hele mooie rijk fantasie. En krijgt uh, Pier de Wiet straks nog een vervolg... of blijft het bij één boek... Ja, dat ligt er ook een beetje aan met hoe het natuurlijk loopt. Hoe ja. uh, het verhaal wordt ontvangen. Ik bedoel, wij zijn er natuurlijk ontzettend trots op. En ik vind het heel leuk dat het er is. Maar uh, als daar er zeker vraag naar is... dan ja. staan we er wel voor open om, er een, uh, vervolg te om het een vervolg te geven. Ja, ja want jullie uh, zijn heel creatief met z'n vieren Dus ja, en, en die tekeningen, ben ik ook wel benieuwd naar. Hebben jullie de originele allemaal bewaard? Um, ja. Ja? Die hebben we wel bewaard. Uh, Meli en ik hebben vooral alle tekeningen gemaakt. En toen gingen uh, ze iets meer uh, digitaal maken. Oh ja. En dan ook iets uh, echter. Maar helemaal naar jullie zin? Ja. ja? En uh, komt er dan ook nog een knuffel van pirouid? Dat de kinderen in de, zandvoort denken, ik wil, ik ja. wil een ja. pirouid knuffel. Het ja. zou echt wel leuk zijn. <laughs> ja, of, uh, of een 3D-pirouid poppetje. <laughs> of een bardpoppetje. Of een dorppoppetje ja. enzovoort. Ja. Ja, en, en die dan, dan in, ook... de, in het dorp verstoppen. Hey, en, en misschien als, uh, net als bij de Pokémon... zie je opeens Pyrewids uh, allemaal hier lopen in de duinen. Kun je punten scoren? Ja, het kan alle ja, kanten op, hè? Ja, ja precies. Pierenwiet <laughs> go. Okay. Pyramid yeah. go! <laughs> <laughs> nou, dat hebben we nu bedacht dus. Um, nou, moeten we nog een stukje lopen ergens uh, naartoe? Want um, dit is het leefgebied van Pierwant Want wat eet hij eigenlijk? Waar leeft hij nou eigenlijk van? Uh, ja, eigenlijk... Gaat gewoon... hij wel eens naar de Albert Heijn dan? Nee, dat eigenlijk niet. Maar ja. gezond, hè? Ja, hij is ja. gezond eten. Hij is heel gezond. Dingen uit de duinen. Ja, anders ja. hele kleine dingen. Ja. Ja. Maar, en hij houdt ook heel erg veel uh, van duindoornbessensap. Oh, supergezond. Heel lekker. Zouden wij ook wat vaker moeten drinken? Bommetjes, vitamine C zijn dat. Ja. Dus pirouid is niet veel ziek? Nee, eigenlijk nee. niet, nee. nee. doet u nog meer voor zijn gezondheid? Heel veel wandelen, maar ook, hij gaat af en toe ook... Een... Uh. In een ijsbad. Ja, in een ijsbad. What? Ja, ja. ja in, in, in een koud beekje gaat ja. hij zich dan. Uh, of, of, of, of in de ton, die ook uh, heel eh, vol met kleine ijsvlokjes. Het of wow. fit, hè? Ja. Ook een Er water fit. genoeg hier, dus ja. dat, uh, dat kan wel. Vooral lekker wandelen, lekker ja. buiten, daar wordt hij het meest vrolijk van. Ja. En heb je dan ook nog wel een boodschap met dit boek? Want eigenlijk uh, zorg je er, denk ik, straks voor dat kinderen de duin ingaan. Lekker gaan wandelen. Zeker. Ja, kijk, voor de kinderen hopen we gewoon heel erg dat ze zien van hoe mooi het hier eigenlijk is. En dat ja. ze lekker naar buiten kunnen. Lekker kunnen spelen. En uh, verder gaat het natuurlijk ook over überhaupt het lezen. Van uh, lekker le uh, voorlezen voor je kind. Of het zelf lezen. Ja. Uh, want die leesbevoordelijkheid is denk ik ook gewoon heel belangrijk. Ja. En hoe meer je daar uh, je fantasie in kwijt kan. Ja, hoe fijn is dat? Dat ja. je ook zelf misschien denkt, oh leuk, verhalen verzinnen, dat ga ik ook doen. Ja, ja dus je kan nog wel eens een, uh, een cursusje geven, hè? Hoe maak je nou een eigen boek? Uh, ja, je moet denk ik <laughs> eerst beginnen met een voortweb, want ja. dat is heel belangrijk. Heel goed, en, ja, en dan ga je gewoon uh, langzaam alles opbouwen totdat je een boek hebt. Oh, en gaat Pirabiet ook wel eens op vakantie? Uh. Naar IJsland of zo? Ja, heel soms. Maar dan heeft hij wel Bar Bart zijn vriend nodig. Want die, dat is een klusser. Om een vliegtuig te maken. Maar oh. ik weet niet of hij het gaat doen. Ja, nee, misschien uh, gaat hij wel met een bootje. Ja, Gezellig. Ja, maar ik, uh, ik, maar ik denk wel dat ze dan. Uh, ik, ik denk dat Piro het niet. Uh, uh, met Bart daar naartoe wil vliegen. Want, want hij wil denk ik niet zo graag neerstorten. Nee, nee, nou dat wil niemand het, natuurlijk. Het, het boek <laughs> heb in, qua inhoud ook nog wel wat boodschappen. Hè? Dat je. Uh, belangrijk is om samen te werken. En uh, dat uh, ook uh, kleine beestjes grote dingen kunnen doen. Mm -hmm. en uh, Dus er zitten ook nog wel wat extra boodschappen. Uh, en goed naar elkaar luisteren. Ja. Nou, dat dus hebben jullie goed. wel laten zien. Door dit samen zo te maken. Ja. Jullie kunnen goed naar elkaar luisteren. En heel goed, zeker goed samenwerken. Ja. En uh, uh, Bart... Ja. Uh, hij, hij wil... Uh, wil niet met Bart in een vliegtuig, uh, omdat um, Bart, die... Die maakt eigenlijk bijna niks af. Dus dan oh ja, is maar één vleugel ee, ja, en, ja, en heeft hij de één motor en dan crasht hij nee, meteen. Nee, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Ik denk dat Pirouit heel graag hier lekker blijft. In deze prachtige duinen. He? Wil jij nog iets zeggen, Bojan? Nou, eigenlijk uh, niet. Volgens mij hebben we alles al ja? kijkt. Misschien kunnen we kijken of we wat aalscholvers kunnen spotten ja. op het Eiland. Laten we ja? eens kijken. En uh, ja, het boek ligt in de winkel. In het dorp in de bij de Bruna, hoe bijzonder is dat? Ja, en, en is dat zelfs? Uh, in de top 10, echt op de zevende plek. <laughs> Niet te geloven. Hij moet eigenlijk op de 10 liggen, hè? want hij is maar 10 centimeter. Oh, ja. Maar goed, ze, je plaats 7 is echt ook al heel goed. Okay. Nou, heel erg gefeliciteerd met dit prachtige boek. Dankjewel. En uh, nou, ik uh, ga wel even kijken of ik ergens een uh, kaboutertje zie lopen. Moeten we even wat meer uh, wat lager kijken. Ja. <laughs> Gaan een stukje lopen. Nou, dank jullie wel. Zfm. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Voor For a while there, it was rough But lately I've been doing better Than the last four cold december's I recall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 You, I need you, oh God, don't Oh God, I need these beautiful things, pakieren. Ja, we zijn al uh, druk bezig. <laughs> uh, Rob, de, Rob de graaf is aangesloten uh, als uh, lijsttrekker d 66 Dat gaat ook betekenen dat hij gelijk meneer de Graaf heet. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. goedemorgen. Meneer Zonneveld. Um, nou ja, dat uh, ben ik zo gewend in uh, ja, nee, het in, uh, interviewland met uh, mensen die iets, iets doen. Ja. Um, we gaan het hebben over uh, jullie partijprogramma. Ja. Het is nog een concept, ik heb het mogen inzien. Er staat uh, van alles in. Ja. Uh, allereerst uh, nog even terug naar woensdag. Ja. Je bent uitgenodigd in Haarlem. Ja. Wat heb je daar gedaan? Ik was uitgenodigd door Haarlem 105, een, uh, een lokale omroep uit Haarlem die toevallig ook een samenwerking met uh, ZFM heeft. En dan ben ik uitgenodigd om met uh, zeven lokale politici... uit Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... te praten met zeven jongeren. En uh, uit Haarlem was natuurlijk het merendeel van de, van de raadsleden aanwezig. Ik vertegenwoordigde uh, Zandvoort en zo waren er ook nog Bloemendaal en, en uh, Heemstede... En dat waren uh, niet politiek gerichte uh, de, doelen. Het was niet zozeer een debat waarbij we de jongeren proberen te overtuigen... van het feit dat we nou in Godesnaam D66 stemmen... Hmm. want het was ook uh, vertegenwoordiging van jongeren van 16 jaar hè, tot en met 24 jaar. En daar kwamen hele uiteenlopende onderwerpen aan. het Mochten uh, aan zij de de die aanbrengen of waren ja, die al? Ja, Nee, ze mochten ze zelf aanbrengen en onze gespreksleider Rut Oei... ...heeft ze gecanaliseerd en een beetje geleid in het gesprek. En met name ging dat ook over wonen... ...maar dat ging ook over de jeugdzorg... ...waar jongeren nogal uh, soms in de eenzaamheid uh, verdwijnen. Ja. En het was echt een heel erg leuk, een heel erg leuk gesprek. Okay, uiteraard is dat uh, terug te kijken en ja. luisteren op uh, ja. 105? Ja, begin maart wordt het uitgezonden en ook op ZFM. Oké, okay, nou dan uh, is dat zeker aardig ja, om, om zeker. te zeker Terug naar de politiek. Meneer De Graaf, uh, u wordt lijsttrekker van ja. 260. ja. Dat was Michiel. Nee, Michiel Hermsen, mijn fractiegenoot, is nooit lijsttrekker geweest. Oh nee, klopt. Nee. Maar Dat uh, was Remond van, van Haagden. Haag. was dat en ja. uiteindelijk werd hij wethouder. En toen uh, is Michiel opgeschoven naar Michiel de, de fractievoorzitterschap. Vanwaar de wissel? Nou, de wissel is uh, gekomen doordat uh, wij binnen onze uh, D66 uh, partij uh, hebben vastgelegd met elkaar dat je maximaal 12 jaar raadslid uh, moet zijn of mag zijn. Uh, daar zitten natuurlijk wel uh -huh. wat missen en maren aan. Maar Michiel die had 12 jaar volgemaakt. En die had op een gegeven moment. Dat heeft hij hier nog in een interview met, met uh, uw collega heer uh, Loogman gezegd. Ja, ik stop. En op dat moment hadden wij als D66 voor zoiets van, ja, en nu? Um, Michiel vertegenwoordigde D66 op een onvoorstelbaar goede wijze alleen in de Raad. Van drie zetels naar één zetel, hè, in de mm. periode 2020-2022... waar ik naast hem mocht zitten, samen met Johans van Marle nog, naar één zetel. Dus dat, dat gaf heel erg veel druk. Dus Michiel was er ook wel een beetje tussen aanhoudend zettend klaar mee. Klaar mee, ja. Is en dat is heel begrijpelijk. Uh, maar toen uh, zijn uh, mijn radarsjes in mijn hoofd een beetje gaan draaien. Zo van, ja, ja uh, gaat ons geluid nou helemaal verloren als we met z'n allen gaan stoppen? Mm -hmm. Ik moet daar eerlijk zeggen dat ik er heel erg lang over nagedacht heb. Heel veel ook met de thuisfront, uh, met uh, mijn echtgenote Karin uh, over gehad heb. Ja, en Karin zei, ja, als je dit wil, dan moet je dat doen. Dus dat was voor mij eigenlijk een heel makkelijke vrijbrief... om eens na te denken van, wil ik dit... En toen heb ik uiteindelijk gezegd... ja, ik, ik ga dit doen. Okay. Op dat moment dat ik ja zei... tegen het lijsttrekkerschap... waren wij als bestuur... van uh, D66 Zandvoort... in overleg met... Zuid-Kennemerland D66. Hè, een groepering vanuit Heemstede Bloemendaal. Daar hebben we ons uiteindelijk... ook bij aangesloten. En die waren heel blij dat ik dan nu... de kar ging trekken. Goed, maar ja, en dan, dan de lijst. Ja, nou ja, dan... <laughs> Dan uh, is dat duidelijk. Maar wie is Rob de Graaf? Nou, Rob de Graaf is een uh, bijna 70-jarige inwoner in, in Zandvoort. Ik denk daarmee ook de oudste uh, van de lijsttrekkers uh, uh, allemaal van alle partijen. Uh, dat geeft mij natuurlijk heel veel levenservaring mee. Um, uh, ik ben uh, getrouwd. Ik heb een zoon van uh, bijna 32. Die uh, op dit moment uh, de tijd van zijn leven meemaakt met uh, reizen door uh, Azië. <kijen> en uh, momenteel zit hij in, uh, in Australië. Mm. Um, ik heb, ben uh, gepensioneerd schade-expert. Dat houdt in dat ik gewerkt heb voor een hele grote expertiseorganisatie. Ben Heb je dan in de Santos al wat te doen, inderdaad, als Zeker, zeker, zeker. Ja, mijn expertise als schade-expert... Dat, <lacht> dat heeft best wel, uh, best wel wat invloed kunnen uitoefenen in zo'n in santos Ja, okay. want Je, <lacht> ja, je krijgt heel veel, heel veel mensenkennis mm. daardoor. En ik werk nog twee dagen nu als uh, zzp'er... voor het bedrijf waar ik ooit okay. in de loondienst ben geweest. Dus het dus, bord, je vol. Dus je houdt het wel bij, dat uh, schade-expertschap? Ja, ja, het okay. is, uh, is zo'n leuk vak. Je, komt, uh, je moet je voorstellen dat ik bezoek uh, minimaal uh, vijf uh, gezinnen mensen uh, met schades... Ja. en ja, voor hun is het heel erg een impact op hun privé, ja. hun ja. woonomgeving. En ja, daar probeer je het beste van te maken. Ik wil uh, even terug naar de afgelopen vier jaar... Ja. Um, ik weet niet of u de dag Dagbord leest, maar daarin staan allemaal van die tabellen van wat is er misgegaan, wat is er ja. gedaan. Bij mij is het andersom. Ja. Uh, wat heeft u en uw partij uh, voor elkaar gekregen in de afgelopen vier jaar? In ieder geval de samenwerking zoeken met andere partijen op het gebied van overeenkomsten. En dat klinkt misschien heel um, uh, uh, zweverig, zo bedoel ik dat beslist niet. Mm. Alleen D66 is de enige partij in voor die het coalitieakkoord destijds niet heeft mede-ondertekend. Althans, niet heeft, als hij heeft geconformeerd. Maar heeft altijd gezegd, wij gaan mee met partijen die goede ideeën hebben. Uh, en zo kan het zomaar zijn dat je op een bepaald moment <coughs> een samenwerking hebt met een, een PVV bijvoorbeeld. Ja. Een partij die ver van D66 afstaat als het gaat om migratie en dat soort zaken. Maar ook met een OPZ en ook met een Zee. Dus dat, dat proberen wij wel te bereiken. Zou dat niet de basis van elke partij moeten zijn? Feitelijk ben ik dat volkomen met u eens. En dat ziet u nu met het minderheidskabinet... Uh, ja. wat ook door D66 getrokken wordt. Ja. Die moet ook gaan zoeken. Maar goed, ja. we gaan uh, nog even verder. Want het was ook wel leuk. 2022, 2026. Geen gedoe in de raad. Nee, klopt. Het is niet helemaal uitgekomen. Hm. Helaas, helaas, helaas. Dat is begonnen met het vertrekken van um, de Martijn uh, Hendricks, wethouder namens Jong, over het, het, uh, pro, uh, het project Maar En die meneer Kramer nog weg, toch? Ja, dat is in het begin van de periode ja, ja. geweest. Die was wethouder, uh, goed dat u me daarop wijst. Het was in het begin van de, de raadsperiode dat uh, de heer ja Kramer, ik geloof acht maanden wethouder is geweest. En toen heeft hij gezegd, uh, ik stop ermee. Uh, daar liggen allerlei soorten redenen aan. Uh, Ten grondslag. daar gaan we niet verder over discussiëren. Dat is een keuze geweest die hij zelf heeft gemaakt. Um, daarna uh, vertrok uh, Martijn uh, Hendricks als wethouder van, uh, van Jong. Dat ging over het Heijmansmansnoen. Daar, uh, ja, daar kon Jong zich niet mee verenigen met het beleid. Want er moest toch weer meer gebouwd worden. Terwijl er net door de raad was vastgesteld wat er zou gaan gebeuren. En dat zie je toch wel heel veel gebeuren in de Zandvoortse Raad, dat er wordt teruggekomen op genomen besluiten. Dat werkt niet. Althans, dat is de mening van D66 en niet alleen D66 staat. Wij zijn daar ja. niet alleen in. Daar kom ik straks nog even op terug. Je ja, komt goed. ook terug op een besluit wat genomen is. En dat is? Uh, uh, het vakantieverhuur. Ja. U bent akkoord gegaan met uh, de toeristische visie, waarin ja. staat 30. In uw partijprogramma staat 60. Ja. Wat is daar de reden van? Wij hebben de toeristische visie hebben wij geaccordeerd... Nee? Omdat in die toeristische visie heel veel goede dingen staan. Wat absoluut werkt voor Zandvoort. <kijkt> maar wij hebben daar tegelijkertijd bij aangegeven in een aansluitend uh, amendement dat we hebben ingediend. Dat wij het niet uh, akkoord vinden om van 120 dagen naar 30 het dagen. de mensen zegt meter. 90, 60, 30. Ja, dat was nee uh, 120. 120, ja, 60 ja, ja, ja, naar ja, ja, 30. Ja, ja, ja. En de meerderdeel van de raad leek uh, heel sterk voor uh, het abonnement te zijn. Mm -hmm. hè, en om even terug te komen op die samenwerking met andere partijen, de partijen waar wij toch best wel ver van weg staan, hè, Zee met bepaalde dingen, die ging mee in ons uh, in ons abonnement. De Pvv ging mee in ons abonnement. Opz ging mee in ons abonnement. En wij hadden ook een niet keiharde, maar wel een toezegging van de VVD. <kijkt> Dat zij ook zouden meegaan in het abonnement. Maar dat is niet gebeurd. Tot de raadsperiode. En ik zat uh, als commissielid op de, op de tribune. En tot mijn stomme verbazing, uh, liet de VVD toen een heel ander geluid horen. Uh, en daardoor is het abonnement ja. gesneuveld. En zijn we teruggegaan naar 30 dagen. En de argumenten die daarvoor gehanteerd zijn door de partijen die daarvoor hmm. gestemd hebben. Ja, daar hebben wij ons nooit. Dat hebben wij nooit begrepen. Het ja. gaat erom voor mensen die een eigen woning hebben, die hun huis zelf willen verhuren, zelf bewonen het huis... die zelf voor een x-aantal dagen... Ja, maar dit, dit gaat over mensen die hun huis verhuren ja. zonder erin te zitten. Ja, die gaan terug top. naar 30. Die gaan terug naar 30. Ja. Dat is het specifieke onderwerp. En mm -hmm. dat vonden wij niet helemaal gepast. Oké, okay. okay, um, um, vond we grappig. Afgelopen commissievergaderingen had Michiel daar nog een aardige opmerking over... ...wie uh, zijn billenbrand moet op de blaren zitten... ...maar daar gaan we verder niet op in. Nee. Dat ging ook over deze verhuur. Ja, onder andere. Niet, niet specifiek over deze verhuur. Nee, maar we, we komen toch weer terug op, uh, naar het programma. Zeker ja. op de inleiding. Ja. En dat gaat dan ook een beetje over hoe je met elkaar omgaat. Ja. Wij vinden dat elk raadslid moet tekenen... ...en zich daarbij openlijk en moreel... ...elk jaar moet verbinden aan de gedragscode. Ja. Hoe moet ik dat zien? Dat iedereen uh, op uh, de helft van het jaar even zegt... Van, joh, over zes maanden moet je komen, moet je tekenen. Want die gedragscode ligt er. Ja, het is het zogenaamde gele boekje... wat ja. uh, alle toekomstige raadsleden straks weer... Uh, van onze burgemeester uitgereikt krijgt. En uh, daar staan een aantal bepaalde codes in... waar wij ons aan moeten houden. Onder andere geen geschenken aan nemen, et cetera, et cetera. Maar ook hoe de, hoe de omgangsvormen binnen de raad zijn. Niet persoonlijk, het is altijd zakelijk. Mm -hmm. Respecteer elkaars mening... Um, speel niet op de persoon, dat soort zaken. En je ziet binnen deze uh, gemeenteraad... en dat is niet iets van de laatste tijd, hoor... dat is al heel erg lang in Zandvoort... dat er vaak heel erg op de persoon gespeeld wordt. Ik heb daar zelf uh, uh, een bloedhekel aan, om het even populair te zeggen. Maar het lijkt niet uit te bannen, want ik zie dat nu nee, al 12 het, jaar. Nee, het, het, het, het blijft gebeuren. Ja. En um, misschien heeft dat met mijn leeftijd te maken... misschien heeft dat ook met mijn karakter te maken... Ik probeer altijd op een zo zakelijk mogelijke manier. Maar wel op een normale manier met elkaar van gedachten ja. te wisselen. Kijk, geen enkele partij heeft slechte ideeën. Geen enkele partij heeft goede ideeën. Men heeft ideeën. En die moet je kunnen verdedigen. En zolang je achter die ideeën staat. Kan je daar met anderen op een normale wijze over discussiëren. En als je dan op een bepaald ogenblik op sommige onderwerpen het onderspit delft. Ja, dan moet dat, je dat accepteren. Dat, dan, dan is dat zo. Ja. ja, wat ik wel even wil benadrukken, en dat, dat, dat, dat, dat, dat zien natuurlijk uh, de meeste mensen niet die de politiek actief volgen, is dat uh, na elke raadsvergadering, zeker commissievergadering, uh, gaan we even met elkaar nog uh, een, een, een drankje doen, ja, een, een half uurtje een, bij, een beetje bijpraten, Stondig. en dan is de sfeer goed. Ja, absoluut, ja, dat, dat wil ik absoluut raden. Ja. Um, wat heeft het coalitieprogramma opgeleverd? Um, ik bedoel het coalitieprogramma politiepro van... afgelopen vier jaar? Ja, nou niet veel eigenlijk. Kijk, mm -hmm. het enige wat... Nou, niet veel. Parkeren. Parkeren. Uh, daar heeft D66 ook een behoorlijke invloed, uh, invloed op gehad. Uh, wij zijn blij met het, uh, het huidige mm -hmm. parkeerbeleid. Hè? Michiel Hermsen uh, nogmaals, die is ook in de, in de uitzending eerder geweest... waar hij bij uh, de heer Loogman uh, heeft aangegeven... Ja, die, die vergunningen die uitgegeven worden, die moet je wel gaan volgen. Mm -hmm. Want het kan zomaar zijn dat iemand een, een vergunning houdt... en lang uh, geleden is vertrokken uit een bepaalde woning... en dan nog zijn vergunning uh, behoudt. Ja. Dus daar hebben wij aandacht voor gevraagd binnen de Raad. En die koppeling moet, uh, moet gemaakt worden. We gaan het uh, programma in. Ga je gang. Uh, wonen. Oh, ja. nou, eerst, uh, in de inleiding in hoofdstuk 7... wordt ingegaan op een burgerberaden. Dat is vier jaar geleden ook te sprake gekomen... Uh, nul van terechtgekomen. Ja. Gaan we daar weer op, breed op inzetten? <laughs> uh, Want volgens mij wilde uh, GroenLinks... PvdA dat ook. Ja, klopt. Partij van, groenlinks Partij van de Arbeid is daar ook een groot voorstander van. Het gaat met name om... grote vraagstukken. Uh, ik zeg altijd maar... De, de, de, de, de, de Zandvoorters hebben de keuze... nu eens in de vier jaar... om voor de gemeenteraad te kiezen... die zich uh, vertegenwoordigd voelen. Maar bij hele grote zaken... Ja, zal je toch ook een keertje wat breder moeten gaan kijken van... wat vindt de Zandvoort er hier nu echt allemaal van? En dan kan je gaan denken aan, aan burgerberaden. Een, een, een wensen mm. van D66. Zou je met burgerberaden uh, kunnen voorkomen... wat we nu de afgelopen uh, drie, vier keer wel hebben gezien in projecten... dat men achteraf de participatie uh, niet juist gevonden heeft? Uh, wellicht, wellicht. En uh, het niet uh, goed vinden van uh, participatie-trajecten, dat is natuurlijk ook heel erg persoonlijk. Dat wordt vaak heel erg op ingeslagen. Het wordt ook wel gebruikt? Het wordt heel vaak gebruikt. En er is bijvoorbeeld uh, wel eens gezegd: van ja, er is te weinig geparticipeerd. Mm -hmm. Ja, we participeren. Op elk project in Zandvoort wordt er geparticipeerd. En dat het soms kort van tevoren is, dat is niet goed. Dat zal ik ook absoluut niet goed praten. Maar het is zeker niet de bedoeling om uh, <coughs> mensen die er daadwerkelijk dichtbij betrokken zijn... om die hier te passeren. Nou, daar gaan we naar wonen. Nou, heel goed. voor doorstroming. Ja. Um, het, er is niet veel plek in Zandvoort. Nee. Uh, zeker niet om, om een zorghotel niet te zitten. Toch wil u doorstromen naar uh, een seniorenflat, ja. een Hoe ziet D66 dat? Het is een heel erg lastig vraagstuk. Hè. U zegt terecht, de, de, de plek, is plek. Binnen, binnen Zandvoort. Er is wel plek. We hebben met, met een aantal factoren te maken. D66 wil in eerste instantie kijken in zeg maar, de bestaande buurten... om die zeg maar, te verdichten. Er ook en op lage erop zitten, heb ik gelezen. Bij wijze van, ja. daar waar het kan, daar waar het mogelijk is. Wij zijn zeker geen voorstander van Benidormen aan zee... om maar even <lacht> die parallel te trekken. Maar je zal, in verband met de beperkte grondaanbiedingen... zal je toch lichtelijk de hoogte in moeten... En dat voorkom je niet, maar het moet wel binnen het dorpsbeeld passen. Over Benidorm aan Zee, ja. Badhuisplein, hoogwaardige kustentree. Ja. Um, Badhuisplein, ziet u daar ook 30% sociale huur? Nee, helaas. Maar uh, waar wordt dat gecompenseerd dan? Want ik heb PvdA daar ook al over gehoord. Ja. Het eerste gedeelte wordt gecompenseerd door de passagepanden. Ja. Maar het tweede gedeelte uh, ligt nog helemaal open natuurlijk. Op ja, het ligt nog helemaal open. U bedoelt het casino terrein? Uh, daar moeten wij nu als nieuwe raad uh, uh, zeg maar een, een ei over gaan leggen. Daar zijn heel veel discussies over. Er is dus zelfs op een bepaald ogenblik dat sommige partijen...